Zes uur, en ook tijdens met het NOS-journaal. Oud-schaatster Atje Keule Deelstra is overleden. Volgens het Fries Dagblad raakte ze na een herseninfarct in coma... waaruit ze niet meer is bijgekomen. Keule Deelstra veerde haar triomf in de jaren 70... toen ze al in de dertig was en drie kinderen had. De Friesin werd vier keer wereldkampioen allround... en drie keer Europees kampioen. Op de winterspelen van 1972 won ze één keer zilver en twee keer brons. Vorig weekend evenaarde Irene Wust de prestatie van Keulendeelstra... door voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Atje Keulendeelstra was 74 jaar.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 In Mali zijn bij zware gevechten bijna 80 doden gevallen. In het noorden kwamen 65 islamitische opstandelingen van Al-Qaeda om en 13 militairen uit Tjaat. De militairen steunen het regeringsleger van Mali en de Franse troepen die vorige maand het land binnenvielen. De Fransen willen volgende maand beginnen met het terugtrekken van hun troepen uit Mali.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 Burgemeester Van der Laan van Amsterdam vindt dat er een koningsnacht moet komen op 30 april. Na de formele festiviteiten zou er dan een groot feest zijn in Amsterdam. Van der Laan hoopt daarmee de druk op de traditionele koninginnennacht, voorafgaand aan 30 april, te verminderen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag of avond valt er in de oostelijke provincies lichte sneeuw. De temperatuur komt net iets boven nul uit. Dit was het NOS Journaal.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 Ga snel naar de Citroën-dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, Citroën Creatief Technologie. Radio 1 WPRO WORD Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van woord. En daarin reizen we langs radiofragmenten... vanaf het vergissingsbombardement van Nijmegen... tot aan de bevrijding van de Waalstad. 22 februari 1944 wordt ook wel de zwartste dag... uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland genoemd... Op die dag worden Enschede, Deventer en Nijmegen gebombardeerd. Niet door de vijand, maar per ongeluk door de geallieerden. Nijmegen wordt het zwaarst getroffen. Alleen daar al vallen 800 doden. De bommen die op Nijmegen vielen waren eigenlijk bedoeld voor de Duitse stad Gotha. Een van de grootste problemen was het weer. En dat was ook een van de factoren die bijdroeg aan de ramp die zich voltrok omdat er maar weinig radiomateriaal over het fatale bombardement voorhanden is... richten we ons in dit uur van woord op de laatste oorlogsperiode in Nijmegen. Van het bombardement op 22 februari 1944... tot de bevrijding in september van dat jaar en de maanden daarna. We beginnen met historicus Joost Roosendaal. Hij schreef het boek Nijmegen 44, Verwoesting, Verdriet en Verwerking. In OVT van juli 2009 leeft hij zich voor de rubriek Missing Link... in, in een van de inzittenden van een bommenwerper boven Nijmegen. 22 februari 1944, de dag waarop het Nijmeegse stadshart verwoest werd... door een Amerikaans bombardement, waarbij 800 Nijmeegse burgers zijn omgekomen. Het was een koude dag. En in Engeland, in Norfolk stegen een grote groep vliegtuigen op. Zo'n paar duizend vliegtuigen stegen op, omdat ze een massale aanval... de geallieerden wilden een massale aanval doen op de Duitse luchtmachtindustrie. Maar voor de Engelse kust stond er felle wind, het sneeuwstormde daar... en een heleboel vliegtuigen moesten terugkeren en konden niet doorvliegen. Ja, wij zitten in een vliegtuig, de Dinky Duck... Een Liberator eh, B-24-bommenwerper, een zware bommenwerper. En wij zitten in dat vliegtuig met elf eh, Amerikanen. Wij zijn op weg naar Duitsland, naar Gotha... waar wij eh, de eh, Messerschmied-fabrieken gaan bombarderen. Het is heel koud in de lucht. En... Eh, Sommigen hebben last ook van bevroren ledematen, vingers die bevriezen. De pakken die we aan hebben zijn wel thermisch verwarmd... met een elektrische verwarmingsverbinding. Maar het is toch heel koud als je daar hoog in de lucht... vijf kilometer boven de grond vliegt. We zijn Rotterdam gepasseerd. We zijn zelfs de Nederlandse grens met Duitsland gepasseerd. We zitten al boven Duitsland. En het wordt heel gevaarlijk voor ons om door te vliegen naar Gotha. Want als wij doorvliegen, dan zijn wij eigenlijk behoeven tot de weinige vliegtuigen die door de Duitsers aangevallen kunnen worden door de uh, juist, uh, Duitse jachtvliegtuigen. Nou, dat is niet uh, wat wij natuurlijk wensen en er wordt een uh, terugroepbericht komt binnen. Wij zitten in de cockpit met uh, uh, William Schmid. Commandant die uh, bevel heeft over in totaal 100 vliegtuigen. Uh, daar zit uh, de piloot, Appy Henderson. Hij uh, wordt Appy genoemd door zijn manschappen omdat hij wat ouder is. Hij was 28, maar hij had ook al wat grijzer haar. En daarom was hij een beetje het vaderfiguur van uh, de uh, crew. En uh, we hebben ook onze bommenrichter bij ons, Veer McCarthy. Ja, wat moeten we nu doen het bericht komt binnen, William Schmid hoort het bericht... wij moeten terugkeren, want het is gevaarlijk. En uh, ja, William Schmid die zegt, van ja, is dit wel een correct bericht? Want ik heb het eigenlijk niet zelf via de normale kanalen gehoord. En is het niet zo dat de Duitsers ons proberen te misleiden? Is het bericht correct? Nou, het duurt een half uur voordat wij duidelijkheid krijgen... over of het bericht nu wel of niet klopt. We zitten dus al een heel eind in Duitsland. Op dat moment zegt William Schmid... Laten wij gelegenheidsdoelen bombarderen, want wij kunnen niet meer het doel bereiken in Gotha. Uh, dat is geoorloofd om dat te doen. En op dat moment wordt er, uh, vindt er een gesprek plaats in de cockpit. En dan vindt er ook een besluitvorming plaats in de cockpit. En daar zit ons zwarte gat. We zullen nooit weten wat men toen in die cockpit wel of niet wist. Oh, Had de navigator ten heel, had hij vastgesteld dat het Nijmegen was? Of was het zo dat zij in één keer een ge ge geschikte gelegenheidsdoel uh, zagen... en daarop maar gingen richten, en nog niet eens uh, nauwkeurig... Uh, en uh, vlogen ze daarna weer door en daarna pas vaststellend van... oh, dat was uh, eigenlijk uh, een plek die niet gebombardeerd had mogen worden. Het probleem was al meteen met het eskader waar wij dan in zitten. In dat eskader met de Dinky Duck, die twaalf vliegtuigen. Ja, wij zien een doel en we willen daarop aanvliegen. Maar dan komt er van de andere kant ook meteen een groep vliegtuigen uh, aan... die ook bezig zijn met een bombrun, een aanval. En wij moeten uitwijken. En moeten we tot twee keer toe moeten we uitwijken voor andere vliegtuigen... die bezig zijn met uh, bombardementsmanoeuvres. En ja, dan zien we in één keer een stad met een... Uh, aan een rivier liggen, een grote brug zien we. We zien een groot spoorwegaemplassement. En ja, dan denken we van: Nou, dit doel oh, moeten we de gewoon bombarderen. De, de, de commandant die. Uh, zal ingestemd hebben met op het moment dat er gezegd werd van... Uh, ja, uh, kunnen we deze stad uh, bombarderen? En uh, uh, ja, zal de commandant gezegd hebben, William Schmid... en die zal tegen de uh, bommenrichter, de firma hebben gezegd... Uh, richt je bommen. Nou, op dat moment is de bommenrichter degene die bepaalt wat er verder gebeurt. En die uh, zet het doel uit boven het centrum, boven het stadcentrum. Wij weten niet of het aan Veer McCarthy zegt, van, aan de navigator vraagt... van goh, welke plaats is dit? Mogen we hier dit bombarderen? Is die vraag gesteld? Uh, is vastgesteld dat dit Nijmegen was? En uh, is de naam Nijmegen gevallen voordat het, hij het bevel gaf Bombs Away? Ik denk het niet. Ik denk dat uiteindelijk die naam uh, Nijmegen op dat moment nog niet gevallen is. Dat op het moment dat de bom zo was uh, ge, uh, gezegd, dat toen navigator, wat uh, uh, dat de manoeuvres waren zo kort dat je uh, op dat moment, ja, gewoon op dat moment dat besluit moest nemen. En uh, ja, dan kijken we straks wel welke plek het was. En uh, de navigator die was nog bezig de coördinaten uit te zetten van en te kijken op de kaart waar, waar ze dan precies zaten met uh, naar die paar keren draaien in de lucht. En op dat moment, ja, is het uh, al te laat. Dan zijn de bommen uit het vliegtuig gevallen. En uh, zegt navigator, dat was Nijmegen. Het verhaal gaat... Over Nijmegen, het gaat over veel slachtoffers. Het, uh, maar het gaat ook eigenlijk over iets wat meer een, tot een kern van het historisch bedrijf uh, kunt uh, zeggen. Als historici zijn we altijd bezig om een historische waarheid uh, te reconstrueren. En uh, daarbij kijken we altijd naar wat het meest uh, aannemelijke is. Dat is zoals wetenschap. Uh, uh, beoefend wordt en ja, uh, blijft wat het meest aannemelijk is kan veranderen... als er nieuwe aanwijzingen komen. En dan komt het tot nu toe nieuw wetenschappelijk inzicht. Maar je kunt je ook afvragen of het niet uh, uh, vaak ook is... dat je als wetenschapper niet het meest aannemelijke... maar ook dat het toch bij wat je zelf ook het meest wenselijke vindt. Wij, wij, onze sympathie ligt bij de Amerikanen. Dus wij zullen daar toch ook in onze verklaring het meest... Uh, uh, uh, ja, denken aan dat dat toch geen kwade wil en kwade opzet achter uh, heeft gezeten. En ja, we kunnen nooit in de, in de hoofden van mensen uh, komen. En dat blijft natuurlijk altijd een, uh, ja, het meest frustrerende voor de historicus... maar aan de andere kant ook het meest uitdaging biedend voor een historicus... omdat hij daarbij zelfs zijn interpretatie uh, moet inzetten. Dat was historicus Joost Roosendaal in OVT uit 2009. En van hem naar Peter Brusse, geboren in 1936. Schrijver, journalist en oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal. Hij groeide op in Nijmegen. In een column in OVT uit 2004 vertelt hij hoe hij als bijna achtjarig jongetje... het bombardement van 22 februari 1944 zelf meemaakte. Aanstaande dinsdag zal het televisieprogramma andere tijden gaan... over het bombardement op Nijmegen. Volgende maand precies 60 jaar geleden. Februari 1944. De Amerikanen zouden een Oost-Duitse stad bombarderen... moesten onverwacht terugkeren en wilden hun bommen toch lozen... want anders kregen ze geen extra kruisje op hun vliegtuig. En met zoveel kruisjes, ik weet niet precies hoeveel, kregen ze verlof. Ze hadden de stad Kleef op het oog vergisten zich en bombardeerden de binnenstad van Nijmegen vrijwel helemaal plat. Ook een vergissing, ze hadden de Waalbrug willen raken. Er vielen ruim 800 doden, evenveel als bij het bombardement op Rotterdam in 1940. Het bombardement op Rotterdam kennen we allemaal, maar Nijmegen heeft geen plaats gekregen in ons collectief geheugen. Het was geen vijandelijke daad. Het was een foutje van onze vrienden. Het zogenaamde bedrijfsongeval, collateral damage, zouden we nu zeggen. En zo is het door de Nijmegenaren opgevat. Ook al bezwoorde NSB-burgemeester van Lokhorst op de massabegrafenis dat de ramp een straf van de allerhoogste was... die de bevolking zou leren om met de vijand te heulen... Wij woonden in het, start, uh, in het hartje van Nijmegen, in de Platenmakerstraat, vlak bij de Grote Markt. Ik was bijna acht jaar en mijn broertje Mark was zes. Hij zat in de eerste klas. En om bij het onderwerp van vandaag te blijven, wat heeft de tijd met mijn geheugen gedaan? Klopt het wat ik denk? Ik sprak erover met mijn moeder, die nu 91 is, en met mijn broer Mark. Ik herinner me dat tussen de middag het luchtalarm ging. Dat was vreemd geloof ik. Normaal vlogen de bommenwerpers s'nachts. En dan kropen wij veilig bij vader en moeder in bed. Angstig en spannend, dat monotone gezoem. En we luisterden naar het afweegenschut. Raken ze een vliegtuig? Maar nu was, was het midden op de dag. En ik geloof dat er weer die hond was van de buren... die als eerste alarm had geslagen. Altijd een paar minuten voordat de sirenes loeiden. We gingen niet naar de kelder aten onze boterham en bouwden met de stenen van de blokkendoos... een kasteel in de zitkamer op de tweede verdieping. Rond half twee was het weer veilig. Jongens, jassen aan, opschieten. Dan zijn jullie nog op tijd op school, zei moeder. En toen zei vader, nee, houd ze binnen. Waarom? Het is toch veilig, zei mijn moeder. Waarop vader, de rust zelf, een man die nooit zo vloek ineens uitbarstte. Godverdomme, hou die kinderen hier. Een minuut, twee minuten, drie minuten later vielen de bommen. Suizend om ons heen. We kropen in elkaar, maar ik voelde helemaal niets. Kon niet, ik was kennelijk verdoofd, verlamd. Even was het doodstil, windstil. Toen brak de hel los. Oorverdovende ontploffingen. Alles trilde, de ruiten braken. Huizen stortten in, vlogen in brand. Geschreeuw, lawaai, paniek. Vader liep naar de erker, maar de erker was weg. Een groot gapend gat. Ik kwam bij hem staan. Hij keek naar de sint Stevens toren op de Grote Markt... om te zien hoe laat het was. Maar de toren was verdwenen. Dat misschien was voor mij op dat moment de grootste schok. De grote, machtige kerktoren op de markt was er niet meer. Vader stuurde ons weg en deed de gordijnen dicht. Op straat lagen mensen dood en gewond... Daar zouden wij geweest zijn als vader niet had ingegrepen. Vriendjes van school zijn daar omgekomen. Ook de lieve non van de Montessori-school... die me had voorbereid om een eerste heilige communie. Zij was toen, het, het alarm was opgeheven... met een paar kinderen naar buiten gegaan. Geen van hen, vertelde mijn moeder later, heeft het overleefd. Het volgende wat ik me herinner is dat wij buiten waren, op straat... op weg naar oom Eduard, de advocaat op de spoorstraat bij het station. Met ons twee maanden oude zusje in de kinderwagen. Van het ene rampgebied naar het andere. Een zinloze tocht. De straten lagen vol stinkend, brandend puin. Water spoot omhoog uit gebroken waterpijpen. Gapende gaten. Kamers open en bloot, hangend in de lucht als op een toneel. Angst voor gasontploffingen... Rook, overal rook. En aan de hemel een overweldigende bruinrode gloed. Het was een koude, zonnige februaridag. Wij zagen zwaargewonden, doden, radeloze mensen. We hebben het zeker geregistreerd, maar we konden het niet bevatten. Het maakte geen indruk. Bizar. Mijn broer Mark zag een vrouw met kapotte, afgezakte kousen... en één wit been. Daar heeft hij jarenlang nachtmerries van gehad. Van dat witte been en die bruine afgezakte kousen. Na uren kwamen we bij de oom aan. We zijn er gebleven. Niemand weet meer hoe En daarna weet ik het niet meer. We hebben ergens gelogeerd en kwamen, denken we, een week later weer thuis. De erker was dichtgetimmerd. Van de terugkeer naar school herinner ik me de lege banken... van de jongens die er niet meer waren... In de etalage van een winkel die gespaard was gebleven, stonden foto's van slachtoffers, van vriendjes, die ik kende. Ik ging daar vaak kijken, denk ik. Waarom zij wel, ik niet. Mijn moeder kan zich van die winkel met foto's niets, helemaal niets, herinneren. U hoorde Peter Brusse die het vergissingsbombardement aan Den Lijve ondervond. Door een samenloop van verschillende omstandigheden bombardeerden de geallieerden per ongeluk de stad Nijmegen, terwijl het doelwit een Duitse plaats was. De radioverbindingen werkten niet goed, zodat orders niet goed of helemaal niet doorkwamen. Om terug te gaan richting Engeland moest een groot aantal vliegtuigen tegelijkertijd in formatie een bocht van 180 graden maken. En dit zorgde voor een enorme chaos in de lucht boven de Nederlands-Duitse grens. Er stond een harde westenwind die de bommenwerpers nog verder van hun oorspronkelijke koers dreef. en de piloten had door het dikke wolkendek nog maar weinig aanknopingspunten om zich te heroriënteren. Met bommen terugkeren was geen optie, dus lozen die dingen op een ander willekeurig strategisch doel. Ze hebben op op dat moment niet doorgehad dat ze boven Nederland... en niet boven Duitsland vlogen, met alle rampzalige gevolgen van dien. In september 1944 wordt Nijmegen bevrijd. Verslaggever Robert Kriek doet in die dagen voor Radio Oranje verslag. Hiervan is heel weinig bewaard gebleven, maar dit hele kleine stukje is er nog. Kriek vertelt over een verzetsdaad van sabotage... aan de verkeersbrug over de Waal, die de Duitsers hadden willen opblazen heel Nijmegen spreekt over de man... die het op zich zou hebben genomen... de springstof onder de Waalbrug te verwijderen... of althans de geleidingsdraden door te snijden. Het is niet met zekerheid te zeggen... wat hij precies heeft gedaan en hoe. Maar wat vaststaat is dit. Hij besefte ten volle... dat de Duitsers de brug pas op het allerlaatste ogenblik zouden opblazen... om hun eigen soldaten de terugtocht niet af te snijden. Er waren maar een paar vrienden... die van zijn plannen iets wisten. Maar zeker wist niemand iets. In de verwarring van de strijd nam hij zijn kans waar... en maakte, zonder dat één vijandelijke soldaat er iets van heeft gemerkt... de springlading onschadelijk. Robert Kriek in september 1944... over de vereidelde aanslag van de Duitsers op de Waalbrug. In het volgende fragment uit 2004, precies 60 jaar na de bevrijding van de Waalstad... opnieuw Peter Brussen over de bevrijding van zijn stad. Het manneke was toen inmiddels acht jaar. Op zondagochtend, 17 september 1944, deze week 60 jaar geleden... landen duizenden parachutisten bij Nijmegen. Anderen kwamen per zweefvliegtuig getrokken door bommenwerpers. Niets hiervan beseffend schuilden wij in de kelder, midden in de stad. Een grote wijnkelder met donkere gangen en nissen. Vader was wijnhandelaar. We zaten er samen met buren, familie en kennissen. Op de grond lagen matrassen. De Tommies zijn geland, had iemand die middag gezegd... En dat bracht grote opwinding. Meneer Rammelweide van de stomerij sloop naar boven... in een blauwe overrol en zwarte helm. Het uniform van het ondergrondsverzet dat hij even tevoren had aangetrokken. Mijn vader riep, blijf hier, te gevaarlijk. Maar Rammelweide zette door. Het was zijn plicht. Door het kleine kelderraam dat net boven de stoep uitstak... hoorden we schieten, een knal en geschreeuw. Mijn vader werd lijkbleek en ging meneer Rammelweide achterna... Hij lag op de stoep, getroffen door een handgenaad. Een slagader was geraakt. Hij bloedde als een rund. Vader sleepte meneer Rammelweide de trap af, terug naar de kelder. Mijn moeder scheurde een laken kapot... waarmee ze hem zo goed als hij kon verbond. Mevrouw Rammelweide begon te schreeuwen... mijn man, mijn man gaat dood. Waarop mijn moeder haar een klap in het gezicht gaf. Ik schrok. Moeder die nooit sloeg, sloeg de moeder van mijn vriendje... En tante stelde voor om een spelletje te gaan spelen. Ik kon niet slapen en de volgende dag trokken de Duitsers zich terug. En de SB'ers die meevluchten staken huizen in de brand, links en rechts van ons. We hoorden het geknetter van het vuur en plotseling brak de ruit van het kelder aan, gesprongen van de hitte. De rook gutste naar binnen. We konden niet blijven, we moesten weg, met de gewonde rammelweiden die op een stoel werd getild. We kwamen in de achtertuin en ik zag dat de gordijnen... van vader en moeders slaapkamer in brand stonden. Er was geen redden aan. Niemand dacht aan blussen. Mijn moeder, die zes maanden zwanger was... legde mijn oudste zusje van nog geen jaar in de kinderwagen die buiten stond. Iemand zei dat ze met de handen omhoog de straat op moesten. Iedere vijf tellen sloeg wel ergens een granaten... We schuifelden vooruit langs de muren, schuilden in iedere partiek en kwamen bij een wegversperring die we niet opzij durfden schuiven uit angst dat iemand zou schieten. En plotseling stond daar Pater Latour, de kapelaan van de Dominicuskerk, in zijn witte toog met zwarte cape. Ik heb de Tommies gezien, zei hij. En als bewijs gaf hij mijn broertje en mij een Engels snoepje: een zuurtje verpakt, een cellofaan. Maar wij durfden het niet aan te pakken, hielden de handen omhoog... en de pater legde het snoepje op onze tong, alsof hij de communie uitreikte. Met het prikkeldraad als communiebank. Meneer Rammelweide werd over de versperring getild, maar mijn moeder liet de kinderwagen staan. We kwamen bij een klooster, de nonnen waren in gebed en konden ons niet helpen. We moesten verder. Mijn moeder, die nu 92 is, vertelt dat we bij een nieuwe versperring kwamen die in brand stond. Aan de andere kant stonden mannen. Zij gooide mijn zusje over de vlammen heen naar de mannen die haar opvingen. En toen kwamen we na een tocht van vier uur op de Grote Markt. Een paar honderd meter van ons huis vandaan. Bij de Stevenskerk was onder de Latijnse school een openbare schuilkelder. Het eerste wat ons werd aangeboden, zegt mijn moeder, was cognac. Flessen afkomstig uit Duitse voorraad gingen van hand tot hand. De stemming zat er al goed in. Er waren er die al flink bezopen waren, zegt ze. Daar herinner ik me niets van. Ik zag, voor de schuilkelder, de eerste krijgsgevangenen. De handen niet omhoog, maar achter het hoofd. De moffen, met wie we nooit mochten praten en voor wie we altijd zo bang waren, stonden daar zelf als bange jongens, zonder leren koppel. Zo nu en dan zakte een opgeheven hand omlaag en dan zei een Engels soldaat: Hands up! Bijna lachend, alsof het een spel was. De krijgsgevangenen kregen zelfs zo nu en dan een trekje van een player-sigaret. Mijn kleine zusje leerde die bevrijdingsdag drinken uit een kopje. En enkele dagen later zag ik een paar honderd Amerikanen de stad demarcheren: op spekzolen en niet als de Duitsers met schrapende spijkers onder hun zolen. Je hoorde ze niet, alsof het niet echt was. Die stille intocht van de bevrijders. Maar een droom, inbeelding. Maandenlang had ik nachtmerries, nachtmerries van die film zonder geluid. Waren we echt wel bevrijd. Al dus, Peter Brussen in 2004. Ze waren wel bevrijd, maar dat zal men misschien niet als zodanig ervaren hebben. Hoewel Nijmegen vlak na de Amerikaanse luchtlandingen van 17 september 1944 bevrijd wordt, blijft de Waalstad vanwege het strategische belang van de Waalbrug zes maanden lang frontstad. Tot begin 1945 wordt de stad door de Duitse troepen vanuit de Betuwe en het Rijkswoud dagelijks bestookt met tientallen granaten. Honderden Branden af of zijn onbewoonbaar. Duizenden Nijmegenaren leven noodgedwongen in schuilkelders. In het klooster van de Paters Franciscanen in de Vermeerstraat wonen zo'n honderd mannen, vrouwen en kinderen zes maanden lang. Ondergrond. In de nu volgende aflevering van Het Spoor Terug uit 2002... het eerste deel van het relaas van een aantal bewoners uit deze schuilkelder. Het geluid zal sommigen niet in de koude kleren gaan zitten, denk ik. <middels> Zondag 17 september 1944. De hele morgen waren er ongewoon veel vliegtuigen boven de stad. En de Duitse vlak werkte uit alle macht. Onder de koffie na tafel scheerden enige vliegtuigen knetterend over ons huis. Zodat we voor het eerst de gang opstoven. De vlak kapot gooien leek het doel van de vliegers te zijn. Een prachtige vuurlijn van een raketbom wekte mijn bewondering. Om half twee een bom of was het door geschud. In elk geval verscheen er een dikke rookkolom... schuin tegenover de ingang van ons klooster. De geneeskundige dienst zat de hele dag in de grote gastenkamer. Om half drie schreeuwde de jonge heer Smit... die met een verrekijker was gewapend, parachutisten. Scharen, laagvliegende machines gooiden ze uit. Er hing in ieder geval iets aan het uitgeworpenen. We realiseerden ons nog helemaal niet dat de bevrijding was begonnen... Maastricht, dat geloofden we. Maar die flauwe berichten over Valkenswaard hadden ons erg ongelovig gemaakt. We waren allen thuis. 19 personen vormden dus het aanvangsfront. 15 paters en 4 broeders. Zo begint het dagboek van pater Sibrand Galema. Bewoner van het franciscaner studiecentrum... aan de Vermeerstraat nummer 7 in Nijmegen. Het klooster ligt een paar honderd meter van de Waalbrug en vlakbij het beroemde Canisius College aan de Bergendalse weg. Galema schrijft over de eerste dag van operatie Market Garden. Rondom Nijmegen landen vanaf 1 uur smiddags zo'n 7000 Amerikaanse parachutisten. Vanaf dat moment is Nijmegen een frontstad. En zal dat de komende maanden blijven. Duizenden inwoners van Nijmegen evacueren. Duizenden anderen verblijven gedwongen door het oorlogsgeweld in schuilkelders. Een van die schuilkelders is het klooster aan de Vermeerstraat nummer 7. De nu 85-jarige Mary Schuurmans en haar 80-jarige zus Nelly wonen in 1944 op de Vermeerstraat nummer 11 en zien op die zondagmiddag van de 17 september de parachutisten neerkomen. We zouden op zondag gaan kijken en dus avonds naar beneden komen. Ja, dat was ontzettend fijn. Want ja, toen dacht je, nou begint het, ja. Daar ja. hadden we zo lang op gewacht. Dus uh, ja, dat was een prachtig gezicht toen we, de, toen we ze naar beneden zagen komen. Ja. Toen dachten we, de bevrijding komt? Ja, ja dat dachten we. Dat, ja. uh, dat ja. hadden we op gewacht. Dat uh, Ja, en dat, dat hoorden we dan ook, denk ik, hè, van verschillende mensen. Die hier zeiden, oh, daar komen ze nog op. Ja, ja dus ja. dan... Uh, ja. ja, ze waren in zo'n grote getale, dat kon niet missen. Dus we waren overtuigd dat het een bevrijding was. Ja, um, ja ik dacht eigenlijk, s'avonds pas, maar s'nachts ja. ook. Ja, daar geloof ik niet veel geslapen, want ze zijn geloof ik opgebleven. Ja. Want dan was het toch al een beetje, ja, toch wel om niet naar bed te gaan. Ja. Ik denk dat we beneden zijn blijven zitten. Maandag 18 september 1944. Om half drie vannacht begon het geknetter in de straten. De parachutisten drongen in groepjes de stad binnen. Het geluid in de duisternis herinnerde me terstond aan 10 mei 1940. Verschillende paters stonden op. Om vier uur vanochtend kwam Frans Beerman aan de poort vragen... om onderdak voor zijn moeder en zuster. Pater Benignes en Pater Canicius vonden het goed... en het tuinpoortje werd opengemaakt. En ja hoor, daar had je de eerste schensters van ons slot de familie Beerman. Ons studiehuis in de Vermeerstraat is een schuilkelder geworden. De nu 89-jarige Henriette Beerman woont tegenwoordig in een verpleeghuis. Ze heeft nauwelijks een herinnering aan de schuilkelderperiode... maar haar gang naar het klooster aan de Vermeerstraat staat haar nog vaag voor de geest... Wij woonden op de weg 106. Ja. En we hadden achter een tuin. Toen zijn we door de achtertuin. We hadden achter een poort achter. En daar, een ding. en daar konden we door een poortje naar de Vermeerstraat. Waar oh. wij natuurlijk als vrouwen niet uh, konden komen eigenlijk. Mocht dat niet? Nou ja, dat was niet uh, de bedoeling, nee. Dat was slot eigenlijk, dat poortje. Dat ging nooit open, we oh. konden daar nooit komen. Wat is slot? Slot is dat het, dat het eigenlijk alleen maar uh, toegankelijk is voor uh, degene, uh, of de priesters en de Dus Het is eigenlijk afgesloten, slot. Dat was, het was, daar kwamen wij nooit. Daar konden wij niet komen. Maar toen wel. Toen wel, toen het slot doorbroken, en is het door, als een open gewaarschuwen voor Toen zijn we naar de kelder gegaan. Het was een schuilkelder. Ik denk ik, en we hadden geen schuilkelder. schuilkellen. Nee. En daar wel. Dus daar, daar zijn we, waren we uh, veiliger, denk ik. Alles wat, wat uh, gevaar liep, dat mocht uh, in het klooster komen van de Franse hè? Ja. Dus, uh, en het Canisius was ook niet veilig. Nou, Canisius College. Ik weet niet of ze ons zo gauw zouden accepteren. Want? Je ziet hem. Je kent ze misschien, ja. is streng katholiek, ja. Ja. Maar in dit geval, we waren heel goed met die Jezuïten. Mm -hmm. Dus we zullen wel binnengelaten zijn. Maar ik weet hier was waarschijnlijk het, om die straat over te gaan te gevaarlijk... Dus zijn we aan deze kant uitgeweken ja. Ja. naar de Van Meerstraat En daar hebben we gezeten, afgewacht, tijden af, betere tijden afgewacht, denk ik. Ja. Dat dacht ik wel. We lopen nou even uh, door de tuin. Ja. De weg die zij toen de tijd dus ook moeten hebben afgelegd... Ja. En dan lopen ze, kom je uiteindelijk terecht aan de achterkant van het kloostergebouw. Een uh, gebouw van drie verdiepingen hoog. En, uh, en wat is dat rechts dan? Rechts zie je de kapel. Die ja. is van buiten niet zo herkenbaar. Dat is ook niet nodig. De kapel is alleen maar bedoeld voor de, voor de huisgenoten. Aha. En aan de andere kant van het gebouw is de bibliotheek. En het huis zit daar net tussen, ja. ja. Gerard Ries, oud-guardian uh, van het Franciscanen-klooster zo. Wat was dit nou voor huis? Het huis is gebouwd voor de de professoren en voor de studenten die hier na hun priesterwijding nog een studie moesten doen voor de eigen opleiding of voor de opleiding in, uh, in Jakarta, waar de missionarissen bezig waren. Mm -hmm. En dat huis is echt een studiehuis. Uh, dat was het ook voor bedoeld. Wanneer is gebouwd? Gebouwd in 1927. Uh, in relatie dus met de bouw van de, van de universiteit in 1923. Ja. Zullen we eens even naar binnen gaan? Ja. Zo. En dan kom je hier meteen bij de kelderruimte aan. Ja. De grote kelderruimte is bijna een verdieping. Zo hoog. Maandag 18 september 1944. Ik ben rustig blijven liggen tot zeven uur... en ging na mijn mis even door het poortje. Ik zag twee parachutisten gaan en terugkeren. Om half tien stond ik aan de weg. Het was feest... Een grote groep parachutisten zag ik langs de bomen naar het Mariaplein trekken. Veel juichende mensen. Het portret van Hitler werd onder het gejubel van de menigte... door een dansende dominee vertrapt. Dienstvrouw haalde het uit de lijst en vele meisjes scheurden het tot snippers. Mij stuitte het gedoe eerlijk gezegd tegen de borst. Ja, die heeft het omdat dat ding op straat vertrapt. Het beeld van Hitler of wat het dan ook was. Ja? Die met dat op straat vertrapt. Dat zie ik toch ja. Die was natuurlijk ook uh, door dol heen Niks voor die dominee. Dat was een hele strenge protestante familie. Mm -hmm. Ja, dus die deed zulke dingen niet door, doorgaans. Maar onderaan de weg schoten ze nog. Dat is zeker. Maar dat weet ik wel. Dan was het niet veilig. een Maria Plei, dan was het al niet veilig meer. Nelly en Meri Schuurmans zijn die maandagochtend ook op straat. Tegen de ochtend uh, zag je iedereen naar buiten komen. Iedereen wilde van gedachten wisselen en blij zijn. En uh, sommigen begonnen de vlag al uit te steken. Ja, ja. ja naast ons. Maar uh, dan, ja, dat vond ik toch eigenlijk wel een beetje grusselijk. Want boord heel erg schieten. Ja. En, uh, ja, toen hoorden we het van. Ze zijn op de werk. Ja, zijn stom van ons zijn we gaan kijken. Wij met z'n tweeën naar nou, de werk. En, en dan zagen we ze achter het boom staan. Ja, dat vond ik natuurlijk prachtig, maar dat was natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Ze moesten weg. En dat hebben we het dus ook al gedaan. Maar jullie zagen het gevaar niet? Nee, we dachten gewoon, ja, daar komen ze. En dat, <lacht> dat was het eerste. Nee, ja, toen kwamen we dus, want toen kwamen we terug... En toen kwam Driesen naar, naar ons toe. Driesen, dat was ja, een buurman. Driesen, overbuurman. Ja, over ja. En uh, nou, die stond ook heel gezellig. Goh, zeg nou, eindelijk. Ja, zoals dat dan gaat, als je blij bent. En, en ja, toen kwam de eerste granaat. In een prachtige, lovenrijke straat. Zon. Mooie bloesem aan de bomen. David Mulder, in deze straat heeft u gewoond, hè? Ja, goed. Vermeerstraatnummer? 20. Ja. Dat is daar. Zullen we er eens even heen lopen? Ja, ja dat is... Uh... Na 17 september. Hoe zag het er hier toen uit? Hoe zagen jullie woonhuizen er toen uit? Uh, enorm. Slecht. Want uh, hier zie je het toch op nummer 18... Ja. Uh, uh, er is een granaat toen uh, ingeslagen. Ja. En die heeft de hele voorkant uh, moeten, moeten repareren. U heeft hier ook een foto bij u... Grote gaten in Grote de daken. Gaten, ja, en uh, granaten inslagen, uh, uh, ruiten kapot, uh, dakpannen eraf. Alsof er een aardbeving is geweest. Ja, ja. ja. En ik herinner me, de eerste granaten die er viel, dat was uh, volkomen nieuw... die verwoestte het huis van de Rijken op nummer 22. Dus vlak naast jullie. Het was vlak naast ons. Ik herinner me dat moment, omdat mijn vader de radio uh, die was uh, op zolder verborgen. Ja. Opgehaald had en ons uh, liet horen en hoe dat uh, klonk. Ja. En we stonden voor de achterkamer. Uh, uh, en uh, druk uh, uh, ja, bezig met die, met die radio. En toen eens een enorme klap. Uh, allemaal stof. En uh, we zagen niks meer. En toen sloeg de granaat precies in het huis van de Rijken. Dat is ook jarenlang uh, of twee jaar niet, niet bewoond geweest. Ja. Ja. Nou, we stonden allemaal aan de deur, dus. En meneer Driessen is die ook geraakt. Wel iets, geloof ik. Wie? Meneer Driessen. De bril sloeg bril. af. Ja. Meneer Driessen zijn bril sloeg af. Die, dat was het enige. Dat was de ja, lastigvorm. Dat was verder niks. Ja, verder niks. Maar ik, ik had ook niks. Maar nee. mijn zus had dus uh, nee. een scherf in de... Hier in de pols en in de enkel. Bloed heel erg, dus we kregen al meteen ontzettend bang. En mijn moeder begon heel hard te gillen, dus uh, ja, dat was meteen een uh, paniek. Eigenlijk. Ik zag meteen uh, allemaal bloed bij mij. Dat, dat leek heel erg. Achteraf bleek ik helemaal niet zo ernstig gewond te zijn. Mm -hmm. Een uh, scherf in mijn pols en een, een po scherf in mijn uh, enkel. Maar ja, het zag er erg uit, dus ik werd onmiddellijk uh, opgehaald... door iemand van de geneeskundige diensten. Maar die mevrouw naast ons, die was veel erger gewond. Die was heel zwaar gewond, die had iets in het dijbeen. En, en ja, die gilde de hele straat bij elkaar. Het was ontzettend gewoon. Maar uh, ja. ja, toen kwamen ze onmiddellijk van de luchtbescherming. Een jonge man, en die heeft haar gedragen naar het klooster. En daar is ze verbonden... Nou ja, ik lag er in een hoekje, in, in een lege kelder nog, bijna. En, maar dat van Lieverlee kwamen er dus wel mensen bij. Onder andere mevrouw Soetmulder, dus die ernstig gewond was naast ons. Mm -hmm. Die later, kort daarna, denk ik, naar het ja, ziekenhuis is het gebracht. Want die was er heel erg. Mm -hmm. en, um, nou, van Lieverlee... Uh, ik zag nog niemand van de familie, maar die zijn dus pas het eind van de dag gekomen. Waar zat u? Nou, wij zaten ik, nog met mijn vader en moeder in de kelder in ons eigen huis. Maar het was wel uh, ook uh, alle ruiten eruit en de deur eruit. <laughs> ja, en toen hebben we daar met z'n drieën de hele dag gezeten tot s avonds. En toen kwamen dus alle mensen van de luchtbescherming... Mensen, uh, uit de huizen halen, want er komt niets uh, daar blijven. Want het was te gevaarlijk. Dat was gevaarlijk ja. Ja, op ja, het ja. Had, het bleef uh, maar was het. Nou, een oorverdovend avaai. Je maakt niks anders op. Dat schieten Ja, dat was heel eng. Ik zei het dus naar de kamer. Dinsdag 19 september. We hadden allen nogal vroeg misgelezen. Broeder Victor diende maar missen. Pater Gardiaan was een van de laatsten. Het geschut was beangstigend. Willibald kreeg schijnbaar een voorgevoel van het onheil. Zelf ging hij weg en zei tegen de meisjes die nog in de kapel waren... onder het oxaal te gaan zitten. Pas was dit gebeurd of er kwam een granaat door de zijmuur... en ontplofte achter het hoofdaltaar. Pater Gardiaan werd in de bovenarm getroffen, hevig en werd boven geholpen. Broeder Victor kwam met een heer in de hemel de keldertrap afstrompelen. Het was tien voor zeven, na de consecratie, bij het Agnus Dei. Het heilig bloed was nog in de kelk, vol gruis. In de lavaboog gedaan. Vijf minuten later weer een slag in onze straat. Achter bij Monshauer naar binnen. Om vijf voor half acht opnieuw, het huis van Mol geruïneerd. Beide families ongedeerd zijn onze huisgenoten geworden. De constante gevechten en granaataanvallen... eisen hun tol in de Vermeerstraat en omgeving. Tientallen huizen zijn onbewoonbaar geworden. De bewoners zoeken hun heil bij de paters. De kelders in het klooster raken propvol. Het precieze aantal kelderbewoners in die eerste dagen is onbekend. Maar sommigen spreken van 150 mensen... De omstandigheden zijn primitief. Nelly en Mary Schuurmans. Zo op de grond moesten we gaan zitten, want er was nog helemaal niks. Maar er hadden ze dekens er neergelegd en daar konden we er dan even op gaan zitten. Mm -hmm. Maar dan moesten we steeds uh, plaats maken voor iedereen. <laughs> Eén weer opstaan, mocht er weer een ander gaan liggen. En dan als die weer even geslapen had, maar ja, ik denk niet dat er veel geslapen werd dan moesten we weer ruilen, want die andere mensen moesten ook slapen. Mm -hmm. ja, ik kan me daar eigenlijk niet zo heel goed meer van voorstellen. Mm -hmm. Ik weet alleen dat die paters er steeds bij waren... en dat die steeds zeiden, mag je weer even gaan liggen... dan moet u weer opstaan en dan mag u weer even gaan liggen. Dat... Uh, zo gebeurde dat wel, dat weet ik dus. En, daar zorgden de paters voor? Ja, daar zorgden de paters voor. Die kwamen ook steeds erbij en met je praten. Als, als want mijn moeder was ook vreselijk bang. Dus die heeft heel erg uh, aardig tegen moeder en zo. Maar ja, het was toch wel een beetje allemaal akelig gestuurd. En je hoorde maar de hele tijd die granaten. Het was heel akelig, heel ontzettend. Heel erg hoorde ik me. En af en toe zo'n lichtje met een zaklantaarn. Want er was geen verlichting? Nee, er was niks. Het was allemaal donker. Ook Ton van Lindert, toen woonachtig op de Vermeerstraat nummer 10... gaat met zijn familie noodgedwongen naar de Overburen. Toen zaten we in die kelder. Daar was natuurlijk niks. Het was natuurlijk die schone kelders. Die ga je niet elke week poetsen. Maar nee. langs de hand werd het allemaal opgeknapt. De mensen zijn thuis uh, matrassen gaan halen zodat je op de grond kon slapen. Er waren ook nog matrassen trassen die van het klooster over had. Er was natuurlijk niemand op voorbereid. Dus de mensen gingen maar naar beneden. En waar het een beetje rustig was, bleef men hangen. Er was geen draaiboek voor. Maar het is allemaal goed gegaan. En in elk vertrek... Ja. zat ook een pater... erbij. Met opzet... voor als er wat gebeurde... dan kon die pater geestelijke bijstand verlenen. In welke kelder zat u? Willem drie. Als je bij de bibliotheek omlaag gaat, die kelder. Mm -hmm. Dat was een ruimte <kliek> waar ons gezin zat... en de buren van Willy van Bokhoven. En nog een paar loslopende mensen. En in die kelder is nog een zijdeurtje naar links... En dat is denk ik een, een voorraadhok of zo. En dan sliepen wij met drie kinderen en mijn vader en moeder. Mijn vader en moeder sliepen met de benen buiten boord. Een steile trap naar beneden en komen we nu in een lange kelderruimte vol met boeken. Op de deur staat Beatrix. Wat heeft dat te betekenen? De kelders hebben allemaal al heel gauw namen gekregen ja? van het koninklijk huis. Ik denk om elkaar nog terug te kunnen vinden en om te zeggen, nou, ik woon dus in Beatrix, om het zo maar te zeggen. Hé, hey, Bernard. We komen nu in een uh, klein de... donker hok. Dit was de appelkelder. Ja. Die is zoals het nu is. Niks die aan die rekken stonden daar nog. Ja. Op de foto zie je die rekken ook nog, ja. ja. ja. ja. En dan we komen we in de kelder die Irene. De Irene-kelder. Irene. Uh, links van ons weer een kelder, magriet. Ja. Zie ik hier? Hoeveel kelderruimtes zijn er wel? Er zijn toen acht kelderruimtes in gebruik genomen. Ja. Acht. Dat zeggen, de allerlaatste twee waar de verwarming staat en waar uh, hout staat en zo, die zijn niet gebruikt. Want? Ik denk dat die helemaal vol stonden. De volgende kelder binnen, de Wilhelmina-kelder. Wilhelmina kelder Oh, hij klimt een oh. beetje de deur. Ja. Zie het is een grote. Ja, die ligt ook centraal tussen al die andere kelders in. Ja. En ze noemden het ook het verenigingslokaal. Even voor de grootte, het is een ruimte van uh, 6 bij uh, 10 meter ongeveer. Nou, zoiets, ja. ja. En hier sliepen ook mensen? Hier sliepen ook mensen, ja. ja. Op dinsdagavond 19 september breekt er brand uit in de Heidenrijkstraat. Vlak om de hoek van de Vermeerstraat. Waarschijnlijk aangestoken door de Duitsers of NSB'ers. Tientallen huizen gaan in vlammen op. Ook het klooster wordt bedreigd de toen twaalfjarige kelderbewoonster Liedeke Jurgens. Dat weet ik nog heel goed. Dat was een hele aangrijpende gebeurtenis. Want wij moesten weg. De wind stond richting Vermeerstraat. Dus uh, ja, die paters vonden het onverantwoord... om, het, uh, om de, al deze mensen in de kelder te laten... Mm -hmm. Dus iedereen moest zijn tas pakken en zijn jas aan. En we stonden in de rij, we kregen de absolutie. En wij zouden vertrekken. Absolutie is de zegen? De zegen, ja. ja. Dat, was, oh, dat heeft toen een hele grote indruk op mij gemaakt. Ja. Toen dacht ik, is dat echt zo erg? En wij hadden ook al plannen dat wij naar familie zouden gaan. Een heel eind lopen, maar ja, dat, dat was... Het, het er was geen keus, mm -hmm. maar we zijn het gebouw niet uit geweest want de wind draaide. Dus het gevaar was over. De familie Alen woont op de Heiderijkstraat nummer 74. Hun woning is ter nauwe nood aan de brand ontsnapt... maar zodanig beschadigd dat ook zij naar de kelders van de Vermeerstraat verhuizen. Herman Alen: Wij zijn toen terechtgekomen in een kelder... Het gedeelte waar pater fotograaf noemde ik hem altijd, de ontwikkelingskamer had. Ja. En uh, daar en dat, in die ruimte, daar hebben wij ons, uh, de, onze opwachting gemaakt. De hele familie, de, zeven de, kinderen, twee ouders. Twee ouders. Uh, de eerste tijd was het uh, de, mijn grootvader er ook nog bij. En dan de, de ouders met. Uh, M mijn moeder was er toen nog niet bij. Mm -hmm. Want die kwam een aantal dagen later. Omdat de kleine, ja... Want uw moeder uh, uh, was net bevallen? Die was net bevallen. En die uh, kwam dus in één keer, ja, tot grote verrassing van ons... ook in één keer terug met een kindje. Ja, Vroeger vertelde je niet als je een kindje verwachtte. Dat, dat, dat ging niet. Jullie hadden ook uh, een, een, uh, een hulp in de huishouding die was meegegaan. Ja, ook naar de kelder. Ja. Dus jullie zaten, als ik het allemaal nou goed uithel, 7, 9, 10, 11 mensen in een klein hokje. 11 uh, mensen totaal, ja. Op een ruimte van? Van, ik denk, uh, als het uh, nou 3 bij 4 meter was, dan was het de limit hoor. Eén dag nadat de familie Aalen in het klooster is getrokken... wordt de Waalbrug bij Nijmegen door de geallieerde strijdkrachten ingenomen. Het is woensdag 20 september. En hier volgt een beeld van de strijd om de Waalbrug bij Nijmegen... door Leonard Mosley, oorlogscorrespondent van de Daily Sketch. Het begon met een artilleriebeschieting. Toen kwamen de lichtere wapenen aan het woord... en tenslotte de messen en de handgranaten. Links en rechts hakten de soldaten op elkaar in. Zelfs gewonden die al op de grond lagen vochten nog door. De onzen wonnen de Rijn, langzaam maar zeker. En spoedig werden de Duitse mitrailleurnesten bestormd die de toegangen tot de brug verdedigden. Om zeven uur s'avonds was de brug genomen. Op het slagveld waren grote menigte doden achtergebleven. Engelsen, Amerikanen, Duitsers. Velen hadden een doorgesneden keel. Anderen waren van zo dichtbij neergeschoten... dat hun uniformen schroeiplekken vertoonden. Tot zover de correspondent van de Daily Sketch. Luisteraars, er is bij Nijmegen behaald... wat wij mogen noemen een grote en een waarlijk geallieerde overwinning. Nijmegen is dan wel bevrijd... maar de schuilkelderbewoners merken er nauwelijks iets van... Vrijwel elke dag bestoken de Duitsers vanuit het Rijkswald en de Betuwe... de vroverde brug met granaten. En het klooster ligt in hun schootsveld. In de kelder zelf komt na de chaotische eerste dagen enige ordening. Na het wegvallen van pater Gardiaan door de granaatinslag in de kapel... wordt de leemte in de leiding van het klooster opgevuld. De inmiddels 85-jarige Canicius Vastbinder... van de toenmalige paters de enige die nog leeft, vertelt... De feitelijke gang van zaken. die werd eigenlijk hoofdzakelijk. Uh, uitgevoerd door. Uh, uh, Knipping. Bonfilius Knipping. Ook een Franciscaan. Ook een Franciscaan, ja. En die had de, de feitelijke leiding eigenlijk. geassisteerd door twee mensen. Daar was ik er een van. en. Uh, Bakkeland. Pater Bakkeland. die was een beetje meer voor. Allerlei technische dingen die er gedaan moesten worden. En ik was een beetje, had een beetje de leiding over de voedselvoorziening. ze werden wel eens genoemd. Knepping was uh, de president en hij had twee ministers. Ja. En dat was Bakkerland en ik. De nieuwe leiding neemt direct een noodzakelijke beslissing. Aan sommige paters en andere volwassen kelderbewoners... wordt gevraagd om te evacueren of intrek te nemen in een van de bijna zestig andere schuilkelders... die Nijmegen inmiddels rijk is. De gezusters Schuurmansen vertellen waarom. Omdat het zo vol was, en allemaal grote gezinnen, heel veel kinderen... en er was natuurlijk niet zoveel ruimte, Zat zat allemaal boven op elkaar... en toen werd ons vriendelijk verzocht of wij als volwassenen... niet plaats wilden maken voor die gezinnen... en naar het gaan, naar de kelders. Van wie kwam dat verzoek? Nou, een van de paters die daar de leiding had, die kwam het aan ons vragen. Ja, vonden we het toch wel erg. Ja? Ja, want we vonden, voelden ons daar een beetje meer op ons gemak, denk ik. We kenden de paters allemaal goed. En uh, het was wel ontzettend lugubig, want we moesten daar over die straat... en er was dus ook heel veel kapot allemaal. Dus het was doodeng eigenlijk allemaal. Ja, van, uh, ja echt lugubig. Uh, was er was natuurlijk niemand op straat, maar alles zag je dan wel dat het kapot was. En, uh, en, van, ja. en moesten daar, die, die was ook heel, ja, het groot en allemaal heel anders dan ja. in de Vermeerstraat. En uh, ja, ze werden gelijk naar de kelder gebracht allemaal. Oh, ik vond het vreselijk. Ik vond het veel erger daar te zijn dan in de Vermeerstraat. Zondag 24 september. Ons gezelschap was gelukkig wat gekrompen, al gaat het nog over de honderd. Nog steeds is het niet veilig. Nog steeds is er geen vlag in de straten te bekennen. We wachten op de val van Arnhem. Tweemaal is de Gelderlander verschenen. Meneer de Deken had door de krant ten overvloed bekendgemaakt... dat niemand naar de kerk hoefde. Op kritieke ogenblikken baden we allemaal weesgegroetjes. Dat heeft een kalmerende uitwerking, ook psychologisch bekeken. Hoe harder ze buiten aan het schieten waren... hoe harder de gebeden moest worden. En ik moet eerlijk zeggen, dat werkte mij op mijn zenuwen. Daar kon ik niet tegen, tegen dit... dit, dit, dit, dit. Dit op, opgezweepte uh, bidden. Mm -hmm. En uh, ik weet, wel, ik weet dat, ik, dat ik een paar keer gewoon uit de kelder ben gegaan... om, om eens even uh, uit die stress te zijn. Bidden was niet altijd kalmerend Nee, wat, wat mij betreft hem is het niet, nee. Aan het woord is dominee Dick Monshouwer. Hij studeert in 1944 theologie in Utrecht... Maar vanwege de oorlogsomstandigheden woont hij in bij zijn ouders in Nijmegen. In de Vermeerstraat nummer 5. Samen met zijn latere vrouw Nan Gerritsen. Zij zitten vanaf dinsdag in de schuilkelder. Hij krijgt op de eerste zondag na het begin van Market Garden een bijzondere rol toebedeeld. Er zou, er zou dus een, een, een, een, een rooms-katholieke dienst in de kapel zijn. En toen zei Pater Knipping tegen mij: Jongen, jij. Uh, jij studeert toch voor dominee, hou jij maar een dienst voor de protestanten. Nou, ja, dat heb ik toen maar gedaan. Zo goed en zo kwaad als ik het kon, hè. En kwam een volk? Tot mijn stomme verbazing, ja. We zaten, want ik heb dat dus in, in, in een aantal maanden heb ik dat mogen doen. Mm -hmm. En de, de, er waren toch altijd zo'n 25, 30 mensen. Mensen die in de, de kelder woonden... Mm -hmm. Mensen van buitenaf, ja. Weet u nog waar uw eerste preek over ging? Nou, dat wist ik niet meer, maar dat heb ik wel opgezocht... want dat kon ik dus in een boek opzoeken. En de eerste preek die ik eh, ge daar gehouden heb... U heeft een schrift bijgehouden ja, waarin... daar heb ik dat precies in bijgehouden. En dat was de dienst dus op 24 september 1944. En toen heb ik blijkbaar gepreekt over psalm 84, vers 7 en 8... En wat hield hij in? Hij de Bijbel erbij genomen, zie je. Ja. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot in oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Maar u moet me niet meer vragen wat ik toegezegd heb... want dat weet ik dus niet meer. Maar de eerste zin is enigszins toepasselijk op de situatie van toen. Ja, dat denk ik ook. Ik, dat kwam dus ook wel mooi uit. En ik zie in mijn aantekeningen dat ik toen begonnen ben... met de aanwezigen eh, drie coupletten te laten zingen van het Wilhelmus. Dat zegt al wat, hè? Ja. U hoorde het spoor terug uit 2002... met daarin het relaas van een aantal bewoners van de Schuilkelder... in het klooster van de paters Franciscanen in Nijmegen. En daarmee ronden we dit Nijmeegse oorlogsuur af. Gecompileerd, naar aanleiding van het vergissingsbombardement... door de geallieerden van 22 februari 1944 op de stad Nijmegen. En het is mooi dat deze bijzondere verhalen bewaard blijven.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 Vragen en opmerkingen over Woord... die kunt u rechtstreeks mailen naar woord.vpiro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Of u schrijft, heel ambachtelijk... naar de VPRO ter attentie van Woord... Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Je kunt ook luisteren via de speciale radio gemist app... voor iPhone van de VPRO. Of je abonneert je op de podcast. Dat kan via vpiro.nl. Slash woord podcast woord wordt gemaakt door Marjoke Rorda, Nienke Vijs, Geertjan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek was vannacht in de bekwame handen van René Visser. Presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten met het NOS Radio 1-journaal. En ik wens u een heel goed weekend toe en natuurlijk graag tot volgende week. Dag.